9 uur. Diew ik het eerst raar met het NOS Journaal. Ouders van kinderen met een koemelkallergie krijgen het advies hun baby even geen dieetvoeding te geven. Gisteren werd bekend dat er Nutritia dieetvoeding in de handel is met vervalste etiketten. Daarin zit mogelijk koemelk. Kinderen die erg allergisch zijn, kunnen ernstige ademhalingsproblemen krijgen of zelfs overlijden. Volgens Nutritia heeft een onbekende de etiketten op de melkpoederblikken vervalst.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 De wedstrijd van het Nederlandse vrouwenvoetbalteam tegen Canada trok van 844.000 kijkers. Daarmee is het de slechtst bekeken wedstrijd van de oranje Löwinnen tot nu toe. Naar het duel met China keken bijna 300.000 mensen meer. Maar die begon dan ook om 12 uur s'nachts. De wedstrijd tegen Canada pas om half 2. Oranje speelde tegen Canada gelijk. Het werd 1-1. Of dat genoeg is voor een plaats in de achtste finales is nog onzeker.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 In de Randstad is de meeste vertraging op de A2 van Utrecht naar Amsterdam. Tussen Maarsen en Opkouden 9 kilometer en verderop bij Holendrecht ook nog 4 kilometer. Op de A10-ring van Amsterdam is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Amstel. De weg is net weer vrijgegeven, maar er staat nog wel 3 kilometer file op de A12 Den Haag Utrecht tussen Blijswijk en Reewijk acht kilometer door een ongeluk, er zijn er twee rijstroken dicht. Verkeer richting Utrecht kan het beste omrijden via Alfa aan de Rijn over de A4 en de N11. Op de A20-hoek van Holland-Gouda tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Knoopend-Gouwen 6 kilometer file. Op de N201 Hilversum uit Horen voor de aansluiting met de A24 en een kwartier vertraging. En er is ook veel vertraging op de N227 van wijk bij Duursteden naar Amersfoort tussen Zeist en Amersfoort 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Cause she's the queen. she's strong.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 Tussen 6 en 7, dan vindt het plaats bij La Course op het uh, CP-pad. De CD-presentatie van de nieuwe single van Mike Dana. En die heet Zomersong. En we hebben in het eerste uur van dit programma al gedraaid, die single. Nou, we hebben nog zo'n CD-tje voor je liggen. Zou je hem willen hebben? Bel dan gewoon even naar de studio van CFM. Op 023 57 303 93. Een ritme van Zandvoort, voor ook op internet www.zfmzandvoort.nl En de eerste bellen, die krijgt voor ons de nieuwe cd van Mike Dane. is hier ook een nieuwe single, maar wel van Kenny G. En die heet Parijs. Frisse mm -hmm. morgen in Parijs, gewoon mijn business. Ik zie de meest mooie Frans eh? Alderboe hoge hakken en ik. What I say, amour. I say, bonjour, mon amour Moi, Marcel, tu es très belle Et je sais, je suis Oh, Je parle un petit peu français Et je sais, Nederlands met me Even Nederlands met me Mijn gevoel zegt mij Dat wij samen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 I'm all black forever Oh, oh Deze Kenny B. zijn nieuws in het Parijs. En van Parijs gaan we naar Le Mans. CFM Race Radio, Pit Report, Pit Report. Ja, want de 24 uur van Le Mans die zit er inmiddels op, uh, Albert Jan. Ja, en ik 24 heb... uur achter elkaar gereisd al daar. Het was een uh, weer geweldig evenement. En uh, ja, het was, was jaarlijks altijd een, eigenlijk een tweestrijd tussen Audi en, uh, en uh, uh, Toyota. Maar uh, dit jaar verliep dus helemaal anders.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 En uh, de heel, heel veel werk voor, uh, voor Audi. Ja, het was weer een mooie race. De 24 ah, nee. uur van Le Mans. Jammer dat die Nederlanders het niet zo best gedaan hebben. Ze zijn het, het, zo het, trots om Nederlander te zijn. Uh, Jan Lammers was er ook en die uh, gaat waarschijnlijk volgend jaar weer meedoen. Oké. Okay. Het land van duizend meningen. Het land van nuchterheid. Met z'n allen op het strand. Beschuit bij het ontbijt. Het land waar niemand zich laat gaan. Behalve als we winnen, dan breekt acuut de passie los. Dan blijft geen mens meer binnen. Het land was van de tutteling, één uniform is heilig. Een zoon die nu zijn vader biedt, een fiets staat nergens veilig. 15 miljoen mensen op dat hele kleine stukje aarde. Schrijf je niet de verder voor you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 dan gaan we weer naar het strand, naar Talassa... strandafgang nummertje 18 op deze 21 juni. Want vanaf, want vanaf 4 uur is het weer swingen geblazen... onder het motto Jazz aan Zee. Wouter Kiers Quintet in Zandvoort aan Zee. Uw gastheer Ton Ariensen zal u dan weer ontvangen... tijdens deze Jazz aan Zee. Dus heerlijk swingen.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 I'm not afraid to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 Keep careful, watch on my sister's soul And shoot the sky filled with fire and smoke Keep watching over